Daar zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. In de VS is de orkaan Florence bijna afgezwakt tot een tropische depressie... maar het gevaar voor de staten North en South Carolina is nog niet geweken. Het gebied aan de Amerikaanse oostkust krijgt nog te maken met enorme regenval. Tot nu toe zijn zeker 11 mensen door de orkaan om het leven gekomen. Burgemeester Kaan van Londen pleit voor een nieuw referendum over de Brexit. In The Observer schrijft de Labour-politicus... dat de kiezers zich moeten kunnen uitspreken over ieder akkoord... dat de conservatieve regering sluit. En als er geen akkoord komt, moeten de Britten ervoor kunnen kiezen... alsnog in de EU te blijven. In Amstelveen is gisteravond de sint urbanuskerk door brand verwoest. Alleen de toren bleef gespaard. Om half twaalf was het vuur bedwongen. Mensen die rond de 19-eeuwse kerk wonen moesten uit voorzorg hun huis uit... De brand is waarschijnlijk ontstaan in een meterkast. De Urbanuskerk, het ontwerp van architect Pierre Kuipers... was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Piotr Versilov... is overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, meldt de Duitse krant beeld. Het dertigjarige lid van de Russische protestbeweging... werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Hij kon plotseling niet meer zien en spreken. Versilov geldt als een prominente criticus van president Poetin...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 Forgettable. That's just what you are. You're unforgettable. Near me. Like a song of love that clings to me. How thought of you, does silly little things to me? Never. Has someone in my life meant more? You're unforgettable in every. Yeah, I don't...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 Charles Mingus met Reincarnation of a Lovebird... van het album The Clown uit 1957. We gaan verder met um, een trompetist, David Douglas. David Douglas is, um, is een jazztrompetist. Hij is uh, in 1987 eigenlijk voor de eerst... Uh, gaan optreden samen met Horace Silver. En in 1993 begon hij deel te nemen... samen met John Zorn in het Masada-kwartet... waarmee hij echt bekend werd... Hij heeft ook een aantal albums zelf gemaakt en daarin gaat hij op zoek naar de muziek van de artiesten die hem beïnvloed hebben. Waaronder Mary Lou Williams. Hij heeft een album gemaakt in 1999 om haar te eren en dat heet Soul on Soul. En daarop speelt hij samen met um, Uri Kane op uh, piano, op bas James Genus, op drums Joey Baron, op trombone Joshua Redman en op tenorsaks Chris Pete.